Fifth Dimension, one last bell to answer. Dat was lekker hoor, dat je wat minder gebeld wordt thuis. Of je nog lid wil blijven van de uh, New One of de Oxio. of al die andere energiepartijen. Maar dit was de Fifth Dimension. En waarom draaide ik de Fifth Dimension niet zomaar? Natuurlijk omdat Marjorie Barnes, die vanmiddag te gast is in de krocht hier in uh, Zandvoort. vanaf half drie luisteraars overigens. Uh, die heeft uh, ooit uh, deelgenomen aan uh, die geweldige groep The Fifth Dimension. Uh, Erik, uh, welke periode is dat geweest? Weet je dat? Ik, Ik denk eind jaren 70. Eind jaren zeventig. De fifth dimension. Mensen kennen dat waarschijnlijk ook van de periode met her. dus ja. Aquarius en zo. Ja, ja, ja, Maar daar heeft zij geloof ik niet, die periode heeft zij niet meegedaan. Dat zal ik er vanmiddag vragen. <laughs> nou, als u het wel weten, luisteraars, dan vanmiddag na afloop van de voorstelling, dan kunt u bij Erik de informatie alsnog inwinnen. Zo is het. Of bij haarzelf hoor, want ze, ze, ze, ze spreekt Nederlands. Oké. Okay. Ja, ze is getrouwd geweest met een Nederland. Daarom is ook hier, heeft ze hier een aantal jaren gewoond. Ja. Ja. En uh, ze is getrouwd geweest met een Nederlander. Ja. En uh, daarom heeft hij hier ook heel lang lesgegeven aan de conservatoria. Ja. Uh, in Hilversum. Het bestaat niet meer inmiddels. Inmiddels is het Amsterdam geworden. Maar het conservatie van Hilversum. Dus er zijn ook heel veel zangeressen. Uh, Nederlandse zangeressen die, die er les van haar hebben gehad. Oké, okay. luisteraars. Erik Timmermans, hij is de gast hier vanmorgen bij ZFM Jazz. En we zijn heel blij dat hij er is. En hij gaat u nog in de uh, verloop van het uur heel veel vertellen... over alle gasten die komen hier in de krocht in Zandvoort. Uh, waar we, uh, u uh, op de zondagen van kunt genieten, één keer in de maand. Uh, Vanmiddag dus Marjorie Barnes, we hebben het al gezegd. Volgende week Hermine Durlo. Gretje Kalfeld komt op 9 november voorbij. 21 december de Super B-Voices... Superb Voices, ja. Oh, Superb Voices. Ja, dat is een vrij nieuwe uh, zanggroep van drie ja. zangeressen. Uh, Ongelooflijk uh, ervaren dames eigenlijk. Het is uh, Nathalie Masclee en uh, Lucette Snellenburg. Uh, Lucette Snellenburg heeft uh, zelfs het Paul Moll Award gewonnen in de jaren... Halfweg de jaren 80. Ja. Het zijn dames die uh, door de wol geverd zijn. Uh, heel veel koorwerk hebben gedaan. En ja, uh, ja uh, heel veel optredens hebben gedaan. Een bakken van ervaring. Ja, uh, ja met wie hebben ze niet gespeeld. Maar die hebben dus samen nu een, een zanggroep uh, gevormd. Elisette Hoge is trouwens, de derde zanger is. En het mooie vind ik, We zijn meer van dat soort zanggroepen. Het mooie van hun vind ik dat, dat hun, hun, hun kleur samen heel uniek is. Ik heb ze laatst ook weer gehoord. Ik had ze vaker gehoord, maar ik had laatst, uh, speelde ik op een evenement waar ze ook waren. Ja, het is een genot om maar te luisteren. Omdat de, de, de samenklank van die drie stemmen heel mooi mengt. Het is een ja. hele mooie klankkleur wat ze met z'n drieën hebben. En ik heb begrepen ook een hele gevarieerdheid wat er op het Ja, ja, ja. Nou ja, ze zijn allround. Hè. Ze, ja. ze hebben, sommigen hebben bij de Vroger in de achtergrond gezeten. Ja. Ze hebben heel veel studiewerk gedaan. Ze hebben ook uh, zang, uh, eigen zangcarrières gehad. En uh, Dus ja, het zijn dames die zijn zo door de wol geverfd. Door de wol geverfd. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En dat is, wordt heel leuk. En ik denk dat ze, omdat het natuurlijk vlak voor de kerst zitten, ja. dat ze ook wel iets met de kerst gaan doen. Dat zit er wel in. <laughs> okay. ja. Nou, stel jij je heel bescheiden of, Maar jij bent ook door de wol geverfd. <laughs> als ik het zo mag zeggen. Want je hebt met tal van uh, ja, grote namen gespeeld. Je noemde net al Rita Rijs, ja. uh, Tineke Schouten, heel wat anders. Maar toch ja. ook een... Uh... Ja, superleuk om te doen hoor. vergis je niet. En, en het uh, zijn allemaal ervaringen die je doet. Kijk, uh, uh, muzikantschap... Het, het is een soort ambacht, hè? eigenlijk. Ja, dat hoef ik je niet te vertellen, weet je zelf ook wel. Want je ja. zit natuurlijk ook al jaren slagwerkend in het vak. Maar ik vind het leuk om verschillende aspecten te doen. En je leert ook bij Tineke Schouten... Ik heb het een hele leuke tijd gehad. Maar je ja. leert ook wat je niet wil. Ja. En uh, het was een, uh, nogmaals een hele leuke tijd bij haar. En het, ze betaalde ook hartstikke goed. Het is ook fijn als je jong en beginnend bent. Ja, zei <laughs> dus ik zal het je betaald zetten. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar je merkt ook... Er waren ook dingen in het vak. Dat, dat je, kijk, je doet bij haar wel namelijk 25 uh, uh, jaar uitverkochte zalen. Hè. Dat is ook sowieso een... een, ja. een, een ja, een prestatie. beetje de andere even duimen, maar dan... Uh, ja, maar doe het maar. Weet je ja, wel, in ja. Nederland zo lang volle theaterzaal trekken. Alleen, het is een, een, uh, je, doet, uh, je moet haar begeleiden. Dat gaat natuurlijk om haar. Ja. Absoluut. Dus, en er was bij haar heel weinig ruimte... Voor improvisatie. Dus je moest die stukken gewoon spelen zoals ze dat wilde horen. En ja. uh, als je iets anders improviseerde dan wat ze gewend was. Dan buikten ze de test kwijt. En dat kan dus niet. Want dat gaat om haar natuurlijk. Nou weet ik van die show's. Want ik ben er zelf ook wel eens geweest. Okay. Dat er ook door de orkestleden werd, ge, werd geacteerd. Zeker. In, in, in... Ik zat ik heb je, heb je de show 10x10. 10 10. ja. En ik, was, uh, ik zong met haar samen Die werd Alle duiven op de Dam. <grijg> en ik weet dat ik mijn moeder eens dus is helaas over. Toch weer die Timmermans. Ja, absoluut, absoluut. En paradie, Alleen zonder hem dan. Hè? Een, ja, een, een paradie op alle duiven het dam. En ik ja. weet dat mijn moeder die, die toen nog leefde, die, ja. uh, die kwam langs en die had de avond van haar leven. Want het was een <grijg> <grijg> dus ja een hele leuke tijd gehad. Maar na twee jaar ook wel weer van omdat het zo vast patroon is en ja. ik ben iemand. Die die variatie nodig heeft. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om, om die... Uh, en dat geldt voor alle soorten muziek. Hoe geweldig ik uh, Marjorie Barnes of Rita Reis ook vind. Als ik dat vijf dagen in de week doe, ben ik het ook zat. Ja, precies. Dan wil ik weer eens even wat anders. Even wat anders. Ja, is... Nou, en, en je, uh, je bezorgde luisteraars bij ZFM Zandvoort. Uh, vandaag ook uh, genot. Want je hebt van alles ook nog meegenomen. Ja. Maar er zijn een aantal stukken waarvan je zegt... Nou, die wil ik per se even laten horen. Ja, ja er zijn een aantal dingen. Uh, wat ik heel leuk vind om te doen... Heel veel mensen altijd een beetje gezien van ja, het is een beetje elitaire muziek en een beetje moeilijk doenerij. Nou, ja. Dat hoeft absoluut niet. Het kan namelijk ja. gewoon echt heel gangbaar en gezellig zijn. Ja. Ik heb jarenlang een trio gehad met een uh, fantastische pianist. Waar ik nog steeds mee speel. Alleen in wat mindere frequentie nu door omstandigheden. Maar dat is de pianist Johan Clement. Nou, in heel, die heeft de eerste jaren eigenlijk heel veel in Sanford gespeeld. Ja. We hebben een aantal stukken met hem opgenomen. En één uh, daarvan wil ik even laten horen, om te laten horen dat Jess helemaal niet uh, afstandelijk en, en, en, en hoeft te zijn. Dat is een uh, oude hit van Vince Domino. Oké, okay. The Blueberry Hill. Ja, lach voor de hand. He. Ja. Jerik Timmermans, wat heb jij een heerlijke muziek voor ons meegenomen? Dankjewel. En uh, dat zeg ik ook namens de luisteraars natuurlijk. Ik hoop want, uh, het. <laughs> nou, daar ga ik vanuit Gewoon, dat is gewoon allemaal lekker. Uh, uh, hoe zeg je dat, uh, easy muziek. Het is jazzmuziek, maar toch lekker om, ja. uh, um, uh, om naar te luisteren. Ja, nou, we kunnen ook echt wel heel moeilijk spelen. Dat, uh, maar ik, uh, het, het, het, de, de jazzmuziek heeft het in Nederland natuurlijk ook best moeilijk. Hè? Ja. Toen, uh, zeker bij de jongere generatie uh, is de jazzmuziek nauwelijks bekend. Ja. En de enige die het nog spelen zijn eigenlijk de studenten. Want de conservatoria, mm -hmm. ja. en voor de rest, dat zie je ook in de krocht. Dat vind ik uh, niet, is niet erg. Maar ik bedoel, uh, uh, er komen zelden mensen onder de 35 komen daar langs. En het is toch wel heel belangrijk dat die, dat die, uh, dat die ook binnenkomen. Want dat die ook leren kennismaken. Lijkt uh, wel, met, ja, met, lijkt met wel. muziek. Ja, maar ja. weet je, het wordt ook helemaal niet meer uh, gepromoot. Dat, dat, dat vind ik een beetje ook een verwijt aan de media. Maar zou het ook niet zo zijn dat, uh, want dat zie je bij uh, allerlei muziekstromingen, dat na een aantal jaren toch weer. Een bepaalde tendens ontstaat dat het weer wel. Ja, uh, ja je mag erop hopen. Ik, ik, ja? ik ben niet zo positief gesteld daarin. Omdat ik gewoon uh, wel zie dat. Kijk, je moet het wel. Dit is met alles. Muziek heeft helaas ook een stukje marktwerking. Mm -hmm. Mensen vinden het wel wat verschrikkelijk als ik erover begin. Ja, ben je nou muzikant of ben je nou uh, koopman? Ja. ja, die discussie wil ik wel een keer met jou. Maar het is belangrijk dat je het verkoopt. Ja. Ja. En je kunt de meest fantastische dingen organiseren. Je kunt de meest mooie dingen maken. Ja. Als je het niet aan de man weet te brengen. Ja, dat is ook een vraag van mij. Daar hoef je niet op te antwoorden ja. als je dat niet wil. Maar, ja, ja. Uh, de, de kosten van al die artiesten die ja. uh, daar bij de krochten, want ik bedoel, er wordt entree uh, terecht. Uh uh, gerekend ja. dat vind ik geen hoog bedrag overigens. Dat... Ja, kijk, dat zeg jij. Dat, dat, dat vinden een hoop mensen vinden. Dat je moet, Ik, ik, ik wil, uh, ik kom uit, uh, uh, mijn achtergrond brengt met zich mee dat ik weet dat er ook mensen zijn die die 15 euro wel veel geld vinden. Mm -hmm. Die heb je. En ja, met tuurlijk. die mensen ja. moet je ook rekening houden. En ja. Ik kan wel meer gaan vragen. En mensen zeggen, het, het, het, grappig is wel, de paspoorthouders die betalen nu 100 euro voor alle concerten. Ja. Vorige jaren hebben ze 90 euro betaald. Ja. Die mensen kwamen naar me toe, joh. Maak er nou 100 van. 90 is zo weinig. Het <laughs> is leuk van ze. Ja. Maar dat zijn mensen die kunnen er betalen. Ja. Maar Zij... doet de gemeente nog iets? Ja zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja. Dat is uh, allemaal het werk van, uh, voortreffelijke werk van uh, Hans Rijmers. Ik heb het heel lang in mijn eentje gedaan. En die beheert uh, uh, de wet maatschappelijke ondersteuning ook? Want... Nou, is hij is voorzitter echt... van de stichting Jesse Zandvoort. Ik heb het uh, de eerste acht jaar helemaal in mijn eentje gedaan. Ja. En er waren een paar toeschouwers. Uh, Eén daarvan is uh, Hans Rijmers. Uh, ja. Bekende Zandvoorter. Ja. En uh, Claudia Rijmers. Uh, ja. Claudia Café. Is een andere, andere En Die zeiden. Joh. Kunnen we jou niet helpen? Om, om, om de organisatorisch wat, wat, de boel, wat anders ja. op te zetten? Nou ja, graag natuurlijk. Ja. Dus, uh, ja, dan kan je ook wat wat wat grotere namen binnenhalen. Ja, nou, nog grotere nee, namen nee, nee, dat is niet waar. Want we, we hebben van meter van grotere namen gehad. Scott ja. Hamilton en Merlin Bell zijn ook de eerste jaren gehad. Het ja, enige ja. is dat hebben we nu uh, persoonlijk niet zoveel geld meer kost. <laughs> dat is het resultaat. Oh, je hebt het er zelf bij geleerd. Jazeker. Oh. Ik, heb het, uh, ik heb het allemaal zelf betaald. En, ja. uh, maar dat vind ik niet erg. Ik, ik heb wel eens de grap gemaakt. Uh, ik heb een goedlopend bedrijf. Uh, met, ja. met Die uh, verloor voor artiesten. Ja. En daar financier ik het een beetje van. En ik heb wel eens uh, gekscherend uh, bedacht... Om, uh, eens een keer voor de grap, uh, als hoogsponsor de Belastingdiensten uh, op de posters te vermelden. <lacht> maar ja, goed, uh, uh, het is natuurlijk uh, uh, door die subsidie die, uh, die uh, via Hans-Rijmers is geregeld. Uh, daardoor uh, uh, spel ik nu kiet. Maar het is nog steeds geen winstpakker hoor. Is maar die, een... uh, die Hans-Rijmers, die heeft ook een gemeentefunctie. Is een nee hoor, nee, nee uh, dat is een. Uh, hij, is, uh, hij heeft een bouw, bouwkundig bedrijf hier. Maar het is wel zo'n zandvoort antwoord dat iedereen... Kent. eigenlijk, hmm? is meer een sponsor eigenlijk. Nee, nee, hij organiseert de contacten met de gemeente. Het geld komt wel van de gemeente. Uh, voor de sponsors, een klein gedeelte van de gemeente, we ja. hebben een aantal sponsors en ja. natuurlijk de toegangskaarten. Wat vinden ze hier in Zandvoort uh, cultuur belangrijk? Moet je eerlijk zeggen dat ik daar nooit serieus over heb. Ik vind, denk het wel. Want ja. ik bedoel, de gemeente Zandvoort heeft zichzelf gemeld. We ja. hebben daar uh, uh, natuurlijk wel op instigatie van Hans Rijmers. Ja. Maar het is niet zo dat we nou uitgebreid hebben gelobbyd om dat weer weer te krijgen. Ze mm -hmm. hebben zich eigenlijk zelf gemeld. Van, Joh, hij was naar een raadsvergadering? Nee, nee, Nooit. nee, ik nee. kijk al niet eens tv. Maar goed, de gemeenteraad heeft natuurlijk een belangrijke stem... als het gaat om Ja, wel, om maar dat, van Dat subsidie. is het werk van Hans Rijmers, die doet dat wel. Ja. Die gaat er achteraan. En dat vind ik ook het leuke, dat je ook een beetje dingen kan delegeren. Laat mij die muziek maar maken. Dat vind ik... Uh, ik ja. Belangrijk. Nou, ik heb ook meer dan genoeg aan. Ja, maar dan moeten we jou eigenlijk uh, als luisteraar... en als bezoeker van de kroeg bedanken voor al die jaren... dat jij uh, ervoor gezorgd ah, hebt. Maar dat dat, dat, dat al... gebeurt ook wel. Kijk, uh, uh, uh, uh, ik heb een... Uh, ik zal het heel eerlijk zeggen... Drie jaar geleden, toen kostte het me zoveel energie om, om, om de mensen naar de kroeg te krijgen... dat ik echt dacht van jongens, ik stop ermee. Ja. Ik, het kost me gewoon te veel tijd en te veel energie. En uh, daar kregen een paar mensen die, die van die vaste bezoekers kregen de lucht van. Ja. En die kwamen naar me toe van Erik, ja. dat ga jij echt niet doen. <laughs> dat ga je ons niet aandoen. Weet ja. je, dat enthousiasme wat je vanuit de mensen... en dat, dat ja. zal je ook vanmiddag merken... Ja. Uh, als je klaar met spelen bent, het concert is geweest... de mensen zijn altijd super enthousiast. Ja, en zo van... Oh, wanneer is de volgende keer? En uh, we nemen flyers mee. En ja. dat enthousiasme, ja. dat is, en, en uiteraard de muziek, maar ook het enthousiasme van die mensen die komen, dat houdt dat ik het volhoud. Ja, precies. Ja. Maar je houdt het ook vol om lekkere muziek voor ons mee te brengen, want dat ja. heb je vanmorgen gedaan. En je had het net over een, een virtuoze trompettist. Ja, ja, ja, ja, dat is een, een uh, jongen. Dat is een, uh, je hebt af en toe je, je hebt, je hebt goede muzikanten, je hebt verschrikkelijk goede muzikanten, ja. en je hebt de zogeheten buitencategorie, ja. zoals ik het al noem. <laughs> En uh, die buitencategorie, daar vind ik deze jongen uh, uh, echt uh, Wij zonder meer ja. uh, ondervallen. Hij komt ja. uit België, ja. is een Belgische trompetist. Allee. Ja, allee. Allee. Hij is, uh, hij is ook in de krocht geweest een aantal ja. jaren geleden. Was ook behoorlijk goed bezocht moet ik zeggen. Maar het is een man die leeft muziek. Kan ook alleen maar over muziek praten. Een ja. Beetje autistisch, bijna. Ja. Maar zijn muziek is van een schoonheid. En van een. Van een. Van een. Van, een, van, een, van een, nou ja, Is de jonge man? Uh, hij zal nu zo begin 40 zijn. Hij doseert op de conservatoria van uh, Brussel en uh, Bern. Ja. En hij uh, wordt eigenlijk alleen maar... Uh, hij, hij is ook uh, vrijwel voor de krocht niet meer te benaderen... omdat hij uh, heel veel over de wereld reist. Ja, maar zijn, ja. zijn, uh, het is een jongen die echt totaal voor de muziek gaat. Maar in zijn muziek, je hoort de passie, je hoort de, de, het vakmanschap... en gewoon het uitzonderlijke talent wat hij heeft. Wat je bij, echt bij heel weinig mensen hoort. Hij komt niet in de krocht luisteraars, voorlopig in ieder geval. Nou ja, Marjorie Barnes wel vanmiddag, daar moet u <laughs> gewoon naartoe. Half drie is dat. Uh, maar we hebben hem hier wel in de studio uh, ge geestwaardig ja, rond. Ja. En uh, dankzij Erik Timmermans uh, gaan we Z ervan genieten. Zijn naam is Bert Joris. Dat ja. heb ik ook nog niet gezegd. En ja. het stukje heet King Combo. En wij maar denken, Erik, dat ze alleen maar patat kunnen bakken daar. Ja, echt niet? Alla, dat is de trompet een keer. Ja. En dan gaat hij tekeer, ja, het swingt als een rot. Het is, het, is, het, het, is, het, is het is muzikaal, het heeft een intentie, die, die, die, daar word ik helemaal koud van. Ik vind het geweldig. Virtuose, uh, hoogstaand. Ja. Uh, to the Ends of the, uh, of the Earth, uh, die heb ik gevonden van uh, Ak van Rooyen. En ja. Ak van Rooyen die is de gast, even spieken, op... 12 april van het volgende jaar. En dat is echt een datum. Ja, dat is, dat, dat, Ik vind dat Marcy Barnes en uh, Gretje Kauw van Partij van Iten won ook en Akvaroi dat zei. Ja, dat zijn toch echt wel de highlights. En, en ak is inmiddels 82 jaar. Uh, komt natuurlijk uit een super muzikale familie. Als de broers uh, die uh, arrangeurs voor de Duitse orkester WDR Big Band gedaan. Uh, ongelooflijk veel gespeeld. En, en uh, ja, ook zo'n man eigenlijk die uh, ook compleet voor de muziek gaat zijn hele leven. Nee. En uh, met, met 82 jaar nog met een kracht en een intentie speelt. Is hij al zo oud? Is 82, ja, ongelooflijk. Maar spelen als een duivel, nog altijd. We gaan ervan genieten. en dan nog zo uh, virtuose trompet spelen. Uh, Erik Timmermans, ja. hij uh, is uh, 12 april hier te gast in de Kocht. Ja, 12 april. Ak van, van Rooij. Ja. Uh, een aantal jaar geleden, de jaren 70... speelde ik met Ruud Jansen elke dinsdag in Hoeveradigem in Beverwijk. Eigenaar is de Jonge die dat toen beheerde. En ook de omliggende camping beheerde daar. Want die uh, boerderij wordt omgeven door een, uh, door een uh, volkscamping... Um, we hadden daar altijd gasten. Uh, en een van die gasten was Johnny Meijer. Ah, leuk. Ja, leuk. En daar heb ik toen met Mankanelis... die speelde natuurlijk Bas... Ja. Uh, live meegespeeld. Dat vond ik heel leuk om mee te maken. Uh, hij vond mij niet zo'n goede jazzdrummer, want ik was natuurlijk ook een popdrummer. Ja. Maar hij, hij heeft me er toch doorheen gesleept die avond. Okay. Dat Weet was, dat was, uh... je mazzel gehad? Want hij, want hij, kon, hij kon heel veneidig zijn hoor. Ja, maar kennelijk had ik toch... Uh... De goede snaar, ja. Maar... Nou ja, hij, hij, hij, hij respecteerde me toch. Ja, en hij, mooi, mooi. hij vond ook de muziek die ik met Ruud maakte, ja. vond, dat vond hij fenomenaal. Ja. Dus hij, hij liet me niet, uh, hij katte me niet af of zo. Dus zo erg was het niet. Maar in ieder geval, ik vond het wel heel leuk om met hem... Uh... Ja, tuurlijk. een fenomeen. Gespe ja, gespeeld te hebben. Ja. Uh, maar er is ook een ode aan Johnny ja. Meijer. Vertel. Ja. Ja. vertel. Ik, heb, ik heb ook een paar keer met hem mogen spelen. Ja. En uh, het, het was super leuk. Ik heb dus wel meegemaakt dat ik met een, met een, uh, op een avond met een speelde met een drummer. Ja. Waarvan de drummer hem helemaal niet beviel. En ja. dat heeft hij wel geweten, hoor. Het, uh, oh. wat, uh, hij, hij, kon, hij kon wel naar zijn. Ja, ja. ja, dat kon hij wel. Ja. Maar goed, hij was tegen mij altijd super aardig. En het, uh, een paar keer bij hem thuis geweest ook in, ja. die, uh, in die tijd. Ja. En er is een initiatief van het. Uh, dat is. Um, het Amsterdamse Jazz... Nee, hoe heet het nou? Uh, God, het is Amsterdam een nieuwe vereniging. Ik kan even niet op de komen. Ja. Die zijn heel enthousiast bezig om de Jazz te promoten in Amsterdam. Ja. En die hebben onder andere ge, uh, op 12 oktober uit mijn hoofd... Of 20 oktober. 20 oktober volgens mij. In de Rode Hoed ja. is een ode aan Johnny Meijer. Ja. Uh, de accordeon wordt gespeeld door André Vrolijk. Dat is uh, momenteel een beetje de man op accordeon. Ja. Uh, Ook een man vindt... waar je vrolijk van wordt. Ja, ja zeker. Van zeker. Ken je, ken je André? Uh, de naam wel. Oké, okay, ja, dat is heel ja. leuk. Hij was trouwens in de Krocht, was hij vorig jaar. Was ook ja. een groot succes. En uh, dat is met Frits Landersbergen op drum, uh, Jean-Louis van Dam, piano, Jeroen de Rijk op, uh, op uh, percussie. Uh, nou, ik speel dan bas. En uh, uh, aan Johnny Meijer. Ja, dat, dat, daar kijk ik erg naar uit. Want uh, Johnny Meijer is natuurlijk echt een Nederlandse muziekfenomeen. Dat kan je best zo zeggen. Ja, hey, Frits Landersbergen noemde je net. Die komt ook, hè? Ja, ja, ja. ja die, die, die, kijk, Frits is natuurlijk, uh, ja. Ook zo'n buitencategorie muzikant. Uh, drummer en fibrofonist. Ja. Iedereen kent. Wat hem. is hij nou liever? Is hij liever fi uh, fibrofonist? Of, of? Hij is, hij, nee, het maakt hem niet uit. Hij is allebei. Okay. Hij, hij is, uh, het enige is dat hij, uh, zou je kunnen zeggen, het is een verschrikkelijk goede slagwerker. Ja. Maar daar zijn er meer van. Ja. Uh, het is een uitzonderlijk goede fibrofonist. En daar zijn er maar heel weinig van. Ja. Dus uh, hij wordt daar meer voor gevraagd. Omdat natuurlijk, zijn talent op fibrofoon is. Uh, ja, ik, ik, ik ken deze jongen nu al uh, 25 jaar. En ik sta nog altijd, word ik helemaal koud als ik met hem in de studio zit. En, en gewoon hoe ongelooflijk muzikaal die jongen is. Dat is gewoon, gewoon, gewoon eng bijna. Ja. Hij wordt echt alles. Maar goed, hij, hij, hij, nou, hij drumt graag en hij speelt graag via Hij is eigenlijk drummer hè? Van, van huis uit. Is... Oké, okay, daar is hij ooit mee begonnen? Is hij maar. mee begonnen en op het ja. conservatorium moest je een bijinstrument uh, doen. Ja. Hij zei, ach, laat ik de maar eens proberen. Ja, dat is verschrikkelijk uit de hand gelopen. ik. Aardig <laughs> Ja, zeker. Ja. Fantastisch. Uh, dus Frits Landersberger voor de Luisteraars Even Thuis uh, in de krocht op 8 februari Luisteraars. Ook weer vanaf uh, half drie smiddags. En uh, uh, wie zijn de andere muzikanten uh, met Frits? Uh, oei. Uh, ik denk Jean-Louis van Dam op piano. Ja. En Erik Koger. Ja. Erik ook... Koger, de, de, de zoon van, uh, van Joop Koger, als je die kent. Ja, ja. Feestelgeerd, maar ook inmiddels geworden. En jij is bassist? Ja, ja, ja ik, ik organiseer het. Ik doe altijd zelf mee. Dus ja. Ik organiseer gewoon mijn eigen feestjes. Ja. Maar dat geeft jou ook dan uh, die uh, enorme gevarieerdheid in, uh, ja. waar je aan je mee kan doen. Dus Die ja. verveling slaat dan niet snel toe. Nee, nee, nee. nee, nee. He? Nee, maar kijk, dat is natuurlijk sowieso. Dat, is, dat vind ik altijd, als, als bij, mij het, het, bij sommige muzikanten maken het wel eens mee. Dat, dat ze echt gewoon geen zin hebben om te spelen, maar puur voor, alleen maar voor, voor, voor, voor het geld. Te gaan. Ja. Ja, als ik op die manier muziek ga maken, dan stop ik er heel snel mee. Hoor. Ja. Nou ja. heb jij, dat wil ik toch ook nog even noemen, Total View Artist, ja. een samenwerkingsverband met pianist Jean-Louis van Damme. Ja. Uh, en, en jullie zorgen dat als mensen een feestje hebben, dat daar muziek terecht komt. Waarmee ze helemaal goed zitten. Ook op die markt is de markt vrij snel veranderd. Vroeger was het zo. Je was contactpersoon voor een bepaald bedrijf. In de omgeving. Mensen hadden een feestje. En dan was het van. Oh, dan moet je Erik Timmermans bellen. Klaar. Mensen hoeven helemaal niks te horen. Geloven dat wel. Dat heb je met Ruud Jans natuurlijk ook meegemaakt. Die tijd is helemaal veranderd. Tegenwoordig. Je moet een website hebben. Mensen willen je tien keer gezien hebben. Waar ze vroeger veel meer het vertrouwen hadden van de organisatie. Van de locatie waar je speelde. Van nou. Als jullie me aanbevelen zal dat goed zijn. Ja. Dat is de laatste jaren absoluut niet meer zo. Dus dat betekent dat je je ook moet profileren. En dat is Total View Artists. De, jean Van Dam uh, is een uh, pianist met wie ik uh, heel lang al samenwerk. Hij is ook de, uh, 15 jaar de orkestleider van Tineke Schouten geweest. Ja. Nou, we hebben elkaar nooit losgelaten. Ja. En we hebben dus... Uh, uh, want, wat ook verandert, wat ik zie... is dat vroeger had je de organisatiekantoren... die uh, het werk ook wel te verdelen hadden. Ja. Ook die grote uh, organisatiekantoren... die worden allemaal... Uh, ja, krijgen dat ook moeilijk door de economische crisis. Dus je moet je gewoon profileren met een nieuwe website. Met een samenwerkingsverband. Ik denk dat dat ook sowieso, dat zal niet alleen voor de muziek gelden. Maar ook om wat breder trekken. Ik denk dat, dat het heel slim is voor zzp'ers die in Nederland actief zijn. Om veel meer samenwerking te zoeken. Het is niet zo wat in hun natuur ligt. Want iedereen gaat gauw voor zichzelf. Maar ik denk dat het heel slim is dat mensen meer de samenwerking met elkaar zoeken. Uh, want de tijd van de grote bedrijven. Zie ik gewoon heel, heel snel veranderen. Dat dat, dat dat op alle fronten, niet alleen met muziek is. Ook op andere, andere economische terreinen en zo. Nou, in dat kader heb ik tegen Jean-Louis gezegd. Wij gaan onze handen ineens slaan. We spelen graag met elkaar. We zorgen dat er een goede website is. Dat, en dat is www.totalviewartists.nl ja. En eigenlijk is het gedachte achter... Noem hem nog maar even een keer. <laughs> Totalviewartists.nl nee. okay. En eigenlijk is de ja. basisgedachte iets wat ik niet op internet ga zetten. Maar wat wel <laughs> in het achteraf is. Het ja. is van, u wil levende muziek. U ja. heeft geen idee, ja. maar wij wel. Ja, precies. En hoe doe je dat dan? Want dan vraag je dan wat voor feestjes is het En ja. Hoeveel mensen komen er? Nou, eigenlijk doe je hetzelfde wat je altijd hebt gedaan. Kijk, ja. als ik uh, gevraagd... Ik, ik was organisatiekantoor voor een aantal restaurants hotels hier in, in Kermeland. En dan was het gewoon zo... Nou, dan kreeg je telefoonnummer door. Die mensen... Die, je kwam niet blind. Je had wel een voorgesprek. En dan vroeg je... Ja, maar wat is de gelegenheid? Wat, waar houdt u van? Uh, waar houdt u niet van? En aan de hand daarvan... Stelde je gewoon je orkest samen ja. Ja, en dan vroeg je de mensen om je heen waarvan jij dacht: Nou, die past er goed bij. Oh, maar die is bezet. Nou, dan bel ik die. Ja, ja. Eigenlijk is daar niks aan veranderd. Nee, Alleen de manier waarop je benaderd wordt vanaf de autogever, die is veranderd. Ja. Vroeg, zoals gezegd, vroeger zei de autogever: Bel-Ierik Timmermans, dat accepteren mensen niet meer. De mensen willen je op de website zien, ze willen filmpjes zien. Ja. Ze willen ja, maar doe je ook een stukje feedback als nou zo'n feest geweest is dat je dan de mensen nog benaderd van ja, hoe, hoe was het? Nou en, en, ah, ja, kijk, moet je, kijk, laten we wel zijn, je, je hebt zelf ook heel veel feesten gespeeld. Mm -hmm. Het eerste feest waar ik speel wat mislukt is, moet ik nog meemaken hoor. Mensen hebben zin in een feestje. Ja. En je moet het wel heel bond maken. Ja, nou, gebeurt wel. gebeurt wel hoor. Ja? Ja, ik, ja, heb het is... nee, okay. ik heb het nog nooit meegemaakt. Nee, ik heb het nooit meegemaakt. Ja, maar dat komt gewoon omdat je gewoon de muzikanten kent die iedereen stuurt. Ja, je, je moet wel ja. anticiperen. Hè? Ja. En, en, en, en als, als mensen tegen mij zeggen: van uh, ja, ik hou uh, helemaal niet van. Uh, van uh, Oh, ja. Ik doe maar even wat. Ja, dan ga je dus, zoek je muzikant, dat is dus niet doen. Ja. Ja. Andersom, je, dat, je ja. past het erop aan. Dus wat dat betreft is er eigenlijk in de werkwijze... vergeleken met vroeger niks veranderd. Nee. Alleen de manier waarop je je moet presenteren... die is helemaal veranderd. Ja. En daar moet je mee gaan. En daarom is dat uh, samenwerkingsverband uh, Total View Artists... Wat hier bij ZFM Zandvoort uh, en helemaal het jazzprogramma uh, zeker niet is veranderd... is dat uh, de mensen ook graag muziek willen horen. Ja, precies. <laughs> en daar heb jij nog voor gezorgd. Want uh, ik, ik hoorde je net de naam Oscar Petersen noemen. Ja, natuurlijk. Noem Oscar Petersen is natuurlijk een fenomeen. Ja. En uh, ja, de, de, de, de, de, uh, je hebt een soort muziek, zeg maar, de, de, de, de jazzmuziek, popmuziek... waarin ik dan als... Uh, Vroeger zei ik altijd, de vliegel op het behang kunnen en poten niet stil houden. Dat swingt gewoon als een trein. Ja. En Oscar Pietersen is zo'n muzikant. Ja. Die, dat is uh, uh, smaakvol. Wat ik heb meegenomen is een wel een lang, ik weet niet of je het helemaal kan laten horen. Dat is het liedje Chicago. Ja. Chicago is natuurlijk een heel simpel, dikselend liedje. Ja. En wat ik zo geweldig vind van Oscar Pietersen is dat hij zo uitpakt en harmonisch. En het zo aankleedt dat hij er zoiets van maakt dat je denkt, is dit Chicago? Ja. ja, dit is Chicago. Hey, en hoe lang duurt het? Uh, hij duurt tien minuten. Dus ja, ik, zou zeggen, ik zal even wat luisteraars bellen. Nee, maar je kan ook gewoon niet. Ja, gaan. op een gegeven moment. Nou, anders hebben we geen tijd meer voor snap andere ik, dingen. En ik wil toch nog wat vragen ook aan je stellen. En, okay. uh, nou, uh, Alvast, uh, voordat ik dat straks vergeet. Heel hartelijk bedankt dat je hier naartoe bent gekomen. Ah, heel graag uh, gedaan natuurlijk. Het geldt niet alleen voor mij en voor de organisatie en de leider die hier achter ons zit uh, te genieten. <laughs> maar zeker ook voor alle luisteraars van uh, Radio Zandvoort. En zeker ook voor de mensen die de kroch gaan bezoeken. En uh, ik wens jou toe dat het met grote getallen gaat, uh, gaat gebeuren. Dankjewel. Uh, Oscar Pieters. Chicago. U kunt er heel lang van genieten, maar pak vast even pen en papier zou ik zeggen, want we gaan straks nog even al die data's opnoemen uh, die in de kroch dus uh, voorbij komen, wat, uh, wat de artiesten de tijd betreft. Uh, dan kunt u het even opschrijven en dan kunt u het ook niet meer vergeten. Dus pak even pen en papier zou ik zeggen. Muziek waar je uren naar kunt luisteren... Oscar Pietersen, uh, ja, dat doen we vanmiddag... Uh, of vanmorgen doen we dat niet... omdat er ook nog andere zaken zijn... die we toch nog even voorbij willen laten komen. Want jij bent natuurlijk bassist... en nou heb je me heel erg nieuwsgierig gemaakt... want jij hebt iets meegenomen... een bas solo Ja, vertel. Ja, nou, vertel. het is grappig. Het is, het is, uh, grappig. Uh, het is uh, met name voor bassisten interessant... maar goed, ik ben bassist zoals je zei. Ja, ja. Dat is de bassist Dave Holland. Dave Holland is een Amerikaan. Nee, zeg even een Engelsman. Ja. Hij heeft bij Miles Davis gespeeld. en uh, nou, woont al jaren in Amerika. Die heeft een paar platen gespeeld... waarin hij uh, jazzleakjes alleen op bas speelt. Hij is er zelf begeleid. Ja. Dit is een stuk Het heet Pork Pie Head. Dat is een compositie van Charles Mingus. Ja. Precies. En uh, daar speelt hij helemaal alleen. Ja. En dat is het is leuk om te vertellen. Ik heb het helemaal uitgeschreven voor mezelf. Om het te studeren, want ik vind het zo mooi. Ja. Hij speelde in Groningen een paar jaar geleden... Daar ben ik naartoe gegaan, na afloop van het concert. Ik zeg, joh, dat, dat, dat, dat stuk wat je speelt, dat, dat, dat, heb ik helemaal, dat vind ik zo leuk. Ik zeg, dat heb ik helemaal, heb ik helemaal uitgestreven om, om te kijken wat je deed. Schrijf je dan akkoorden of note? noten? Noten. Dus, ja, dus je kan, kan ook avu lezen? Hoor. Jazeker. Oké. Okay. Dus eh, toen, dat is overigens zo moeilijk hoor. De, het gewone systeem, als de kranten lezen, is honderd keer zo weer gewikkeld. Een miljoen keer zo weer gewikkeld. Dat doet iedereen vanaf de vierde. Ja. Noten lezen kan ook iedereen. Maar goed. Uh, dus ik, ik vertelde dat tegen hem. Zei, ja, maar dat heb ik helemaal uitgeschreven. Ik heb er zo van uh, genoten. Hij zei, je het helemaal uitgeschreven, joh. ze ja. Waarop hij ongelooflijk humoristisch reageerde. Hij, zei, hij zegt, joh, stuur me het even op. Kan ik gaan studeren. <lacht> Geweldig. <lacht> Dave Holland, Bork by Head. Heel apart, ja, heel apart. Want uh, dat hoor je bijna nooit. Alleen maar uitsluitend uh, de bas nee, hoor je die vaak. En dat is ook niet voor niets. Kijk, je bent natuurlijk als bas. Je bent natuurlijk geen solo instrument je bent een begeleider. Dus nee. uh, maar het is voor, voor bassisten is het wel leuk om is uh, uh, Dit is toch uh, uh, Er zijn ook uh, met name in de klassieke wereld. Ja. heb je wel uh, stukjes uh, klassieke baswerk. Nou, uh, ga dan maar aanstaan. En, ja. is echt, uh, ja. uh, even, even spieken. we hebben nog ruim vijf minuten te gaan. Uh, ja. Ik wil toch even nog het programma... Het staat ook op een website. Jazeker. We hebben een hele mooie website. www.jazzinzandvoort.nl Nou, dat kan je onthouden. Ja. Daar staat alles, uh, alle ins en outs. van het staat ook uh, te zien wie er allemaal al geweest is vanaf 2002. En als ja. ik dat zelf terugzie, denk ik zo, goedemorgen. <laughs> Leuk om te, te zien. Ja. Er kan, ook, er kan ook gereserveerd worden, er kan ook bekeken worden. Er staan filmpjes op. En nou ja, goed, dan is er nog wat. Voor de mensen die toch een pen en papier hebben gepakt, 14 september, Marjorie Barnes, dat is dus vanmiddag. Dan 12 oktober Hermine Durlo. Zij gaat de Toets Tielemans opvolgen, als het dan Erik Timmermans ligt. <laughs> Greetje Kouwveld komt ons bezoeken op, al in, in haar 70 jaren. Maar ondanks alles nog uh, heel goed bestem en uh, nog vol energie om u een heerlijk concert te, te bezorgen. 21 uh, september gaat het Superb Voices dat doen. Martijn van Ittersen komt voorbij. Frits Landersbergen. Uh, Martijn Ittersen trouwens 11 januari, het nieuwe jaar. Uh, 8 februari Frits Landesbergen. Uh, 8 maart Dibora, G. Carter. Ik draaide net wat uh, beatle repertoire van haar. Things We Said Today, als ik me niet vergis, uh, hebben we net uh, beluisterd. Ak van Rooien, 12 april, luisteraars. En, uh, is dat de afsluiter? Max Ionata? Ja, Max, Ionata Max Ionata of Jonate, ik weet niet hij spreekt. Hij komt uit Italië. Vist ja. uh, speelde met hem op een festival in uh, Ascona. Ja. En hij. Uh, uh, <coughs> SMS hem gelijk. Die moet je boeken. <laughs> Dus ja, daar doen we dat. Hey, dat laatste nummer wat jij voor ons klaar hebt staan. Ja, dat is een klassieker. Cherokee. Het is gespeeld door Max Roach. De al bekende slagwerker Max Roach. Met Clifford Brown. Ja. Leuk is, Clifford Brown is een trompetist die eigenlijk de, de maat is voor vrijwel elke trompetist. Overleed op 23, 24-jarige leeftijd. En wat mij, het stuk is sowieso te gek. Het is ook wel bekend. Het is van een bekende plaat Alone Together van Max Roach en Brown. En wat mij blij is, is de opening van zijn solo op het solostuk. De manier waarop hij hem inzet. Dat ik denk, wow, <laughs> dit is niet norm, dit is niet van deze planeet. Okay. Okay. Erik Timmermans, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Met dit nummer gaan we afsluiten. Want uh, ja, klokje, ja we zijn iedereen, het klokje van gehoorzaamheid is uh, onverbiddelijk <laughs> wat dat betreft. Nogmaals, heel vriendelijk bedankt voor je komst. Ik hoop je nog een keer hier te mogen ontmoeten ja. uh, in de toekomst. Je hebt het erg druk, dus uh, we houden daar rekening mee. Maar in ieder geval voor vandaag, bijzonder bedankt. Heel graag gedaan. Heel graag gedaan. Cherokee.